GroenLinks-leider Sap sprak in zuur haar steun uit voor het initiatief. Hoe progressiever, hoe liever, zei Sap. Die ging in het tv-programma voor de laatste keer rechtstreeks in debat... met Tovek Dibi, haar uitdager, om het lijsttrekkerschap. Het woord is nu aan de leden van GroenLinks. Op 6 juni wordt de winnaar bekend.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 Onder meer burgerrechtenactivisten spanden een rechtszaak aan tegen de school in Mississippi. Maar nu is een schikking getroffen. De leiding belooft dat leerlingen alleen nog worden geboeid als ze iets strafbaars hebben gedaan en moeten wachten op de politie. Het weer nog. Helder en 11 graden vannacht. Overdag zonnig en droog. Het wordt maximaal 25 graden. Pinksteren wordt zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Gert van Dam en ik, uw gastvrouw Nora. Daarnaast passeren nog gasten van Divers Plamage de revue. Straks in het laatste uur is dat Karin Spink de hekkensluiter van onze maand, getiteld Geestelijk Welgevaren. Daarvoor een aflevering van Hoezo over kinderarbeid. Van vier tot vijf, Theodor Holman over een van zijn helden... Deze nacht is dat Bob Dylan. En in dit uur een bijdrage van de NOS uit 1993 met Bram Boogaard. De Nederlandse kunstschilder woonde sinds 1960 in België. Hij overleed begin deze maand op 90-jarige leeftijd. In een aflevering van Een leven lang is Petra van Hulsen in gesprek met hem... Over onder meer de ontwikkelingen in zijn werk, zijn Parijse tijd in de jaren 50... het gebrek aan erkenning in Nederland en zijn enorme productiviteit. Ik begin s morgens en eindig s'avonds, al dus Bram Boogaert. Schrijver en beeldend kunstenaar Jan Kramer die haalt ook in deze aflevering van Een Leven Lang herinneringen op aan de tijd dat zij beide in de Franse hoofdstad woonden en werkten. We gaan terug naar oktober 1993. Luistert u naar Petra van Hulsen en Bram Booghaart in Een Leven Lang. van het verstand ook wel. Zo. Het overleg eigenlijk. Het, het, het, het zuiveren van kritisch kijken... en steeds weer terugblikken op wat je daarvoor hebt gedaan. Dat kun je beter doen en dat, dat is minder dan beter. Zo. Zuiver overwegen. Zo. Dus dan zeggen ze wel eens frazen over inspiratie. Ja, dat is een, ik heb een interview gehad... voor de, de Luxemburgse televisie van mevrouw uh, Torren... En die vroeg me of ik dan in juni beter, vleurigere schilderijen maakte als in, in de winter. Maar echt, dat maakt geen verschil op mij, zouden. Nee, het is gewoon. Een, ik begin morgens en eind avonds. s'avonds. Voor Bram Boogaard zijn verf, kleur en materie even belangrijk. Zijn kleurrijke, abstracte, vaak levensgrote schilderijen zijn een feest voor het oog. De vuistdikke verf golft over de lijst heen. Sommige van zijn reliefachtige schilderijen doen dan ook denken aan een grote slagroomtaart. Anderen aan een doorploegd landschap. Bogarts werk geniet internationale bekendheid. Maar in Nederland is het tot nu toe incidenteel te zien geweest. Bogaert, die in 1921 in Delft werd geboren, vertrok na de oorlog naar het zuiden van Frankrijk. In 1951 vestigde hij zich in Parijs, in de Rue saint waar ook cobra-schilders als Appel en Kornijen hun atelier hadden. In die jaren schilderde hij materie-schilderijen in aardkleuren. Hij was en is nog steeds een echte Einzelganger. Eén van zijn vrienden uit die tijd was Jan Kremer. In de jaren 50, ik ben geen kunsthistoricus, maar ik weet een beetje ervan af. In de jaren 50 was alles een beetje, was één grote groep, hè, of abstract... Of, of figuratief, ja? Er was weinig tussenin. Men werkte met, uh, met de oeroude middelen, verf, linnen enzovoort, ja? Bogart was een schilder die echt dus uit de grond, uit het oerbestaan schilderde. Ik bedoel, uh, hij, hij, hij schilderde niet alleen omdat hij dus materialen misschien goedkoper en makkelijker te vinden waren dan, zeg maar, dure verven. Hij heeft gewoon, in mijn ogen, de schilder teruggebracht op aarde... En, zeg maar, en dat, is een, dat is toch een prestatie die niemand anders in die periode, die periode deed. In 1960 verhuisde Bram Boogaert van Parijs naar Brussel. Hij woont, inmiddels tot Belgen naturaliseerd... afwisselend in de hoofdstad en op het Belgische platteland. Daar zoek ik hem op. Een dikke, vestingachtige muur schermt zijn huis van de buitenwereld af. Op de binnenplaats ontmoet ik hen. En voordat we naar binnen gaan, geeft Bolgaard eerst een rondleiding. Het is eigenlijk in de vorm van, van boerderij en uh, kasteel gebouwd. Hij heeft het vroeg gemaakt als een soort... Uh, bedoel, deze binnenplaats en met die gebouwen eromheen. Dat is eigenlijk een, een soort vesting. Eigenlijk, wat ze, de, de regelmaat van het, uh, het bouwen was toen in die tijd zo. Wanneer is dit huis gebouwd? Nou, een 300 jaar geleden zo, ja als ja, je eens in de week, eens in de 14 dagen ben ik dan in Brussel, dan komt mijn post dan daar heb ik dan telefoon hier heb ik enkel een, uh, enkel een fax ja, dat, uh, telefoon wil ik hier niet hebben u wil niet lastig gevallen worden? Nee, nee, vooral als ik aan het werk ben en dat ding ringelt, dat vind ik vervelend zo, dat, uh. het, begint te regen. Ja, het begint te regenen? ja, het begint te regenen, dat is uh, een exceptioneel, want we hebben hier steeds een geweldige droogte sinds, sinds vier jaar dus ik ben blij dat het nu voor, het, voor de bomen begint uh, te regenen Waar gaan we nu naartoe? Ja, dan gaan we even naar buiten zo. Dan gaan we de poort door en dan eh, gaan we even kijken. Dan komen we in het, eerst op het eh, Paloes terecht. Dan eh, daarachter is het bos. Oh, het ruikt heerlijk. We lopen langs Bakken vol eh, planten. Ja, en ja, dat is Leni. Die houdt zich met, vrouw, planten, ja. Ja. met planten bezig. Ah, hier lopen we door de poort ja. naar buiten. Dat is... Ja, nou hier zitten we. Dit is de tuin. Ja, dan is eigenlijk dit... Deze, deze soort boompjes halen. Dat zijn, hoe uh, uh, heet het Factusbomen heette die, geloof ik. Dat zijn bomen die worden steeds uh, ge geknipt en uh, gesnoerd. Wat uh, is de naam? Maar die zijn toch al 200, 300 drie, jaar ook. Die zijn heel oud, die boompjes, ja. ja. Achter daar hebben we dat bos daar zo. Nou, soms maak ik wel eens een wandelingetje. Als ik zo even met de hond uh, rondren, dan... Uh, een uitgestrekte terrein. Hè? Ja, ja, we hebben hier een... Uh, 8 of 9 hectare. Zo. Dat, uh... nou, het geeft een... Uh... Ik ben niet zo'n wandelaar in dat, uh... in dat bos, maar het geeft toch een zekere vrijheid dan... Voor je werk toch, vind ik. En ruimte om je heen, vind ik wel. Rust ook, ja. Waar gaan we nu naartoe? Nou, We zullen even naar het... Uh... mijn buitenatelier gaan. Dus, ik noem dat altijd hangar, meestal. Daar timmer ik dan eigenlijk mijn panelen. Want ik werk graag buiten, toch. En daar doe ik veel werk wat... Stof oplevert? Schoonmaken van een bepaald schilderij of. Mijn houtafdeling en mijn timmerafdeling heb ik hier. Het is, maakt een beetje rommelachtig indruk misschien, maar. Uh, ik weet hier toch alles wel te vinden. Ja, dit hier staat een paneel dat is in, uh, in preparatie. Ik maak eerst het paneel. En dan, dit is in het stadium dat er net het jutte eroverheen is gespannen. U werkt op jutte. Ja, ik maak eerst een, een ik over het... Enfin, uh, dat paneel prepareer ik ook al dat het jute er goed sterk op vasthoudt. Maar dan span ik eerst een, een laag jute over het hele paneel heen. En daarna begin ik in diezelfde natte ondergrond... en eigenlijk met een tweede laag jute... begin ik al een zekere ruwheid van oppervlak te maken... dat mijn verf, die, enfin, als je het verf zo wil noemen, of mijn materie dan... Dat hij er goed op vastpakt. Hè? Dat moet niet te glad zijn. Dat moet, uh... U ziet wel er zijn een al in van een centimeter dik. Omdat je het goed vast op die. dat zit al heel vast. maar om het nog vaster te maken op dat paneel. zit ik overal van die kopspijkers. Ja? dat het nog, nog steviger in elkaar zit. Ja. Zo. Het is een enorm doek, hè? Hoe groot is het nu? Nou, dit is een doek, dat is nog niet een van de grootste... maar dit is een doek, een maat die ik vrij veel gebruik. Het uh, is 1,60 op 1,60 zoiets. Dat ja. vind ik een prettige maat ook. Die, heb ik al, die gebruik ik ook al sinds... sinds 60 dat ik in de, de rubodebroek werkte. Daar in, in, in Brussel, Brussel ja. ja. Het is een hele prettige maat. Is het niet lastig zo'n heel groot uh, doek te moeten ontspannen, te moeten schilderen? Is dat niet zwaar? Ja, zwaar is het wel, ja, maar je moet, uh, ja, dat moet je accepteren. Niet vermoeiend zo. met de Ja, haar. het is zeker vermoeiend, ja. Maar je moet een, uh, in functie blijven, zo dat uh, probeer ik altijd. Maar het is, uh, het, ik werk daarna, het prepareren, dat is dan niet zo. Dat doe ik op de tafel, hè. dus het ligt op een, op een zekere hoogte van een normale tafelhoogte. Maar als schilder ik het doek, leg ik het op de grond, dat ik een betere afstand heb hoe verder je... Hoe lager je doek ligt, dus hoe beter je afstand ook. Hè. Het is toch een moeilijker, want een doek wat opstaat, dan ziet nog altijd weer iets anders als dat op de grond ligt. Hè. En dat schilderen doet u dat hier? Nee, dat doe ik in het atelier. Ik doe hier enkel het prepareren en het maken van mijn panelen. Zo. Ja. Gaan we daar nu naartoe? Ja, dat is goed. We gaan eens in het atelier kijken. Ja, hier is dan de, de ruimte waar ik werk zo. Ik heb daar ook aan de overkant ook nog een kleinere ruimte. Want eh, het is zo, als ik een schilderij maak... dan, dan moet dat toch een, eh, een paar weken plat blijven liggen op de grond. Een paar weken soms wel een, wel een maand haast. Al naar gelang de grootte natuurlijk ook. Omdat het drogen moet, hè. Dus eh. pakt altijd een zekere plaats in je, in je atelier zelf ook... Nou, u ziet hier een, een honderdtal zo in allerlei kleuren. Die aangemaakt zijn met uh, lijnolie dan eigenlijk. Hè? En als ik dan uh, begin met een schilderij... want ze vragen altijd wat zit erin. Hè? Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Hè? Dat, uh, dat is een vraag die stellen ze nu. Maar over een 30, 40, 50 jaar dan stellen ze die vraag. niet En dan kijkt iemand of het een goed schilderij is. Ja of nee. Zo, dat, uh... Van, een van Gogh vraag je ook niet, maar dan zei ze ook... dat is heel dik geschilderd en wat stelt dat voor? Maar dat, dat vraagt niemand meer zo. Want ik weet dat van die schilderij van de jaren vijftig... niemand zal het meer vragen of meer zeggen dat het zo dik geschilderd is. Als ik begin met een schilderij, dan meng ik de... een aantal, of een zelfde hoeveelheid van de... laten we zeggen, van die poeder die daar staat, het rood of dat, dat, dat, dat wit... Maak ik aan in water? En die twee, eigenlijk, is eigenlijk het, het hoofdbestanddeel dat water met lijm dan. En dat is eigenlijk het hoofdbestanddeel van, van mijn materiaal. Zo, hè. En dat mengt u met andere stoffen? Nee, nee ik Om doe dat met kreit, krijtwitdoek erbij, hè. maar ik voeg er steeds meer poeier bij. Het is juist de dikte die belangrijk is. Het moet net niet te dik zijn, dan, dan, dan werkt het niet meer. En het moet juist niet te slap zijn, dan, dan is het ook niet goed. Het heeft net een dikte, dat je kan zeggen, nou, het is bewerkzaam. En je kunt het uits, uitsmeren zoals je het wil, eigenlijk. Hè? Dat het als een soepelheid heeft, die verf. En hoe lang niet... doet hij nou over zijn schilderij? Ja, nou, het, het, dat verhaal is het dik was natuurlijk. Maar het schilderij, dat eigenlijk is ontstaan... door alles wat je tevoren hebt gedaan. Dat is eigenlijk altijd... Eh... Je moet het allemaal door elkaar zien. Zo. Maar het laatste stadium van de schilderij... dat doe ik toch eh, vrij snel. Zo. Het, eigenlijk het, het moment van afwerken. Zo. U heeft het al in uw hoofd. Ja, ja, ja dat moet ook... Eh, ja. Maar er gaan natuurlijk liters verf eh, op. Ja, ja, ja, ja zo'n schilderij... Dat, eh, erfijn, daar staat een paneel. Dat is dan een van de mijn grootste maten. Hè. Daarboven ga ik nooit. Want ik moet het moet zo zijn dat ik zo'n formaat beheers. Hè, dus... Als ik daar groter, nog hoger ga dan 2 meter of 3 meter zo in de breedte... Dan, dan, dan kun je dat niet meer in de streek halen. Armen, zo. Ja. Nee, nee, nee. Dus ik ga een noodgroter estimaat. Maar dit Hoeveel is, is dit? Hoeveel dat, is, dit? Zo, dat is 2 meter op, uh, hoog dan op uh, 260, 270 breed. Daar staan er ook zo. Die zijn dan haast 3 meter hoog op 2 op meter breed, 2 meter. 20. En dat is een maat die beheers ik dan net zo... Maar ja, het gewicht, ja, wat u zegt, het, het werk ook, dat is vrij zwaar. En is zo'n schilderij klaar, ja, dan is het helemaal zijn. Want dan bereikt er soms een, een gewicht van, van, van een drie, 350 kilo soms. Ja. Ja. Maar zoveel liters verf op uw doek maakt uw doek wel aanmerkelijk duurder, natuurlijk. Hè? Ja, ook daar let ik nu op. Ik zal u zeggen: verspilling, daar ben ik heel uh, voorzichtig mee. In de zin dat er valt een kloddertje naast van, van een. Van een paar centimeter dat zal ik opscheppen. Maar ik, of ik er nou tien of, of twintig kilo meer op en het is werkelijk noodzakelijk. dan, dan doe ik dat zo. Dus, dan, dan kijk ik niet op de kosten van het materiaal. Daar hoef ik nu niet meer op te kijken. Daar heb ik wel op gekeken. in de jaren. tot zeventig toe zo. Dat ik. ja. Dat ik let op het gebruik van mijn verf zo. En, ja. Maar die tijd. dat is voorbij dan. Naar het hoofdhuis. Ja, dan gaan we naar het hoofdhuis. Ja, dan gaan we naar de kamer, zo. Dan kunnen we een paar schilderijen zien die klaar zijn daarna. Hier hebben we dan zo de, de woonkamer. Maar het is ook prettig als je je schilderijen eigenlijk ziet in een leefbare omgeving, vind ik dat je... Ja. Want ik zeg al wel even altijd met die schilderijen... En als ik een schilderij, net is die, die hebben we dan gefilmd. En zo gauw als ik een schilderij klaar heb, dan zetten we dat hier neer. En kijk ik naar zo'n schilderij, hoe, hoe die tegen de anderen eigenlijk uithoudt ook, hè. Ik vind het vergelijken van je werk vind ik heel belangrijk. Dus ik zie steeds schilderijen schilderij van, van de jaren 50 en de schilderij ook van de jaren 60. En dat vind ik wel belangrijk dat je je eigen werk steeds eh, terug te ziet. Wat is volgens u nou een goed schilderij? Nou, Een goed schilderij, dat is een schilderij wat goed in, in zijn vorm zit, waar de schriftuur van goed is. Want wat staat u daaronder? De schriftuur. Dat is de beweging, van, van het ritme van, van, van, de, van de toets eigenlijk. Hè? Of het, de, de, het ritme van de penseel. In, eh, het was in, in 53 zo, 52, 53... dat ik begonnen ben met, met van die lossere tekens... om die losser te maken en die schriftuur te vinden. Zo met, met kleine of snelle penseelstreken... die eigenlijk onderling allemaal verschillend van ritme zijn. Zo. De schriftuur in, in, in de zo. Nou En dat doe ik nu met die dikkere materie eigenlijk. Is het niet beklemmend om hmm. steeds tussen uw eigen schilderijen te leven? Nee, want ik zal u zeggen, ik kom wel eens bij mijn dochter. Maar ik kom er niet te veel, want die, die woont dan een 30 meter boven... dus een 70 kilometer hier vandaan. En als ik daar ben, dan heeft ze de schilderij van me hangen... want ze houdt veel van mijn werk natuurlijk. Ik vind het prettig naar mijn schilderij. Ik moet zeggen, dan, ja, dan hebben ze het soms over het mooie weer... en dan kijk ik wel naar mijn schilderij. Dat verveelt mij genoord, hè? Dus, dus nee, ik vind het prettig om tussen je schilderijen te leven. Altijd gedaan zo. De inrichting doet mevrouw mij meest eigenlijk hier in het, in het huis ook. Hè. Ik moet zelfs in het plaatsen van de schilderijen... daar heb ze altijd een, de tijd voor over om dat allemaal te doen. Zo. En, ze komt me wel eens een beetje aan vervelen... dat er weer een schilderij weg moet gehaald en veranderd wordt... En, uh, nou ja, ik doe dat wel, maar dat kost me dan uh, wel tijd. Want een schilderij ophangen, ja, dat, is, uh, dat is nogal een karwei in, in mijn geval. Want ze zijn zwaar en uh, ja, dat is een werk. <laughs> in de ruime woonvertrekken hangen de zware schilderijen niet alleen aan de muren. Ze staan ook op standaards tussen de meubels opgesteld. Ik vraag Lady Bogart waarom ze de schilderijen van haar man ook in de ruimte geplaatst heeft. Omdat ik enkel schilderijen aan de wand me toch enigszins stoort... En om zoveel mogelijk neer te kunnen zetten, leeg in de ruimte, vind ik het mooier dat ze opstaanders los ervan staan en de oudere doeken in de achtergrond. Ik zet het altijd maar neer zoals het uitkomt. En natuurlijk wel bedacht. Ja, waar gaat u dan vanuit? Ik denk toch wel vooral door uh, de belangrijkheid, de eerste, van een schilderij. En dan ook wel uh, een u? bepaalde ambiance. Ook wel. ook wel doeken waar ik zelf veel van hou, die ik ten eerste plaats neerzet. En uh, misschien dat Bram dat niet altijd zo'n uh, zo goede combi combinatie vindt. Maar uiteindelijk, ja, is hij daar dan wel tevreden mee. Praat uh, Bram makkelijk over zijn werk? Ja, toch wel. Ja, ja. Ja, we praten er altijd veel over. Eigenlijk over niks anders. <lacht> ja, we praten altijd over hetzelfde. En ook zelfs uh, als we over iets anders uh, praten, dan komt het altijd weer terug op de schilderkunst. Ik zie dat hier heel veel kunstboeken liggen. Hè? Ja. Dus dat maar uh, we u ook altijd veel zien, uh, zoveel mogelijk. En, uh, uh, maar zelfs andere dingen als een tuin of een gebouw of een kasteel. We zien het altijd in betrekking tot de kunst. Altijd. Ik heb de indruk dat, uh, dat, uh, dat uw gezin heel belangrijk voor uw man is. Hè? Als je ook de kathaligie bekijkt en de monografieën... Uh, uh, de foto's, de gezinsfoto's nemen daar een hele belangrijke plaats in. Ja. Bent u met elkaar maar toch, zo... toch is hij heel erg op zichzelf. Ja. Hij kan er ook heel makkelijk buiten. Hij kan heel goed alleen zijn. Hij kan... Hij kan de hele dag aan het werk zijn. En uh, als hij ophoudt, dan komt hij voor te eten. Maar had gaat ook weer meteen de volgende dag weer verder. Steeds, altijd maar met het werk. Nooit, nooit vakantie nemen. Of zeggen, ik ga nu een paar uur in de tuin zitten. Dat doet hij nooit. Hij is enkel geconcentreerd op het werk. Heel zijn manier van leven. Het is enkel geconcentreerd op het schilderen. En vindt u dat niet moeilijk? Nee, vind ik helemaal niet moeilijk. Nee, nee, nee, nee, nee, Ik vind het heel gewoon. Ik denk als hij dat niet heeft... zou hij nooit tot hetgene gekomen zijn uh, wat hij bereikt heeft in zijn schilderen. Ik denk het niet. Dat je enkel door zuiver concentratie tot zoiets terechtkomt. Enorme discipline. Hij staat altijd vroeg op. Hij, hij zal altijd proberen zo fit mogelijk te zijn. Te eten. Dat hij er gezond nog blijft. Enkel op het werk gericht. Hij is pas heel laat uh, gaan trouwen ook. Hij heeft zich nooit willen binden. Dat het gezin de hoofdrol speelt. Dus hij, hij heeft het zo ingericht... dat... Het gezin om hem heen werkt, maar niet dat het afbraak aan zijn werk doet. Hij is, hij is zich uh, volkomen bewust uh, hoe hij zijn, uh, zijn uh, leven inricht. Ik denk van jongs af aan. Ik was elf jaar en toen had ik al dat idee, ik kwam kunstschilder worden. Ja. Ja, want toen kwam ik op die andere school en dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dat uh, was dan huisschilderen. En dat vond ik, ja. Maar ik heb, uh, al vroeg ben ik aan een schriftelijke tekencursus begonnen via mijn vader. Die betaalde dat. Al vroeg, ik toen een uh, jaar of 13, 14 was ik toen. En dan was ik iedere ieder weekend en iedere avond was ik daarmee bezig. Zo. Hm. Kwam je uit een uh, kunstzinnig milieu? Nee, mijn vader die was smid en... Uh, maar die was wel altijd geïnteresseerd tot het laatst toe in mijn werk zo. Hè. Hij was altijd... Eh, als, jong, was die altijd eh, als ik jong was dan eigenlijk, dat hij altijd zei van, euh, doe je niks? Dat hij eigenlijk altijd wel wil hebben dat ik aan het werk was. Zo, met het teken of met, het, eh, met die cursus daarna eigenlijk zo. Maar u was de enige in het gezin met een uh, artistieke ambitie? Ja, ik heb een broer gehad en die was uh, meubelmaker. En die... Uh... Nee, verder hebben we in de hele familie nooit een, uh, ja. een artiest gehad, zo gezegd. Dus uh, u bent eigenlijk als schilder een autodidact? Ja. Ja, het meest toch wel eigenlijk. Hè. Maar ik ben wel op de academie geweest in de oorlogstijd. Had ik zodoende mijn vrijstelling om niet naar Duitsland te moeten gaan... voor die arbeidsinzet. Ik ben daar geweest in... was geloof ik in 1943. En ik heb daar toch wel een paar dingen geleerd van, van de vorm... En de bouw van een, van een, van een pot, een, een portret, zo. Ik moet zeggen, ja, ik heb er geen spijt van, ik, daar geweest. ik ben er niet veel geweest. Het duurde maar kort, in die oorlog was afgelopen. Dan ben ik gestopt ermee natuurlijk. Ik heb altijd mijn werk door kunnen zetten. Ik, had zelfs, euh, ik was toen bij mijn ouders thuis. Had ik een, op de zolder had ik een, een heel stuk afgeschot, dat ik daar maar geen kon verbergen. En ik had eh, zelfs een hebben gehad in die tijd dat ik ze eigenlijk zelf ondergedoken zat en dat ik enthousiaste kritieken kreeg. Zo. En na de oorlog, nou, dan was het afgelopen. Toen had ik al het plan om naar Parijs te gaan. In de oorlogstijd heb ik ook mijn, mijn tijd benut om uh, het Frans te leren. Van, wat je dan van via een, een, een platencursus. En toen ben ik dan in 1946 naar Parijs gegaan. <coughs> Waarom eigenlijk? Waarom Frankrijk? Je had ook ja. naar Amsterdam kunnen gaan. Ja, maar dat, het, Parijs was in die, in die, een soort mekka, dat, dat droomde eigenlijk. Eh. Vooral in die tijd was Parijs nog heel wat anders dan nu. Bijvoorbeeld voor, voor een jong schilderzaal. Je, je had erover gelezen. Enfin, ik ben toen liftend naar Parijs gegaan. Ik, ik liftte daar een week over en er waren amper auto's in die tijd. En eh, ik heb daar toen een maand of drie, vier gezeten in Parijs. En toen ben ik daar ziek geworden, dat was al in de winter. Mijn geld was op en dat is een beetje vervelend. Toen ben ik ziek geworden. Dan ben ik dan een dik half jaar ziek geweest in Holland ook. Uh, u bent toen naar Zuid-Frankrijk gegaan. Hè? Ja. Wat trok u daarin aan? Nou ja, ik. Uh, ook het weer. Want wat ik zeg, ik, had toen, ik was toen ziek geworden en dat, uh, dat was een soort reumatiek. Dus ik trok ook naar het zuiden. In de voetsporen van Van Gogh? Nou, misschien. Uh, ik deed toen alles liftend ook, hè. En toen ben ik daarin... Uh, eerst heb ik in Omtieber gezeten. <tie> en daarna ben ik in een, uh, in een kelderruimte in Le, Canne, Le Canne, dat ligt zo'n zo drie kilometer boven Kan. En dan zat ik in een kelder. En dat was eigenlijk uh, vrij vochtig. En dat, uh, maar ik stond dan meest buiten te schilderen, zo. Hè. En daar ben ik eigenlijk met die tekenschilderijen begonnen. En eigenlijk uh, de eerste materie schilderijen toch, ben ik... Uh, ook door het zien van de naturalistische schilderijen die ik maakte... daarvoor, van die, van die huizen daar zo, van het Grimaldi en zo... ben ik daar toch tot het, voor een deel ook wel tot het materie schilderij gekomen, eigenlijk. Nou, ik heb daar dan zo van... in het Zuid-Frankrijk zat ik zo van, laten we zeggen, 47 tot, tot, tot 50. Af en toe was ik dan ook in Holland. Ik heb in die tussentijd nog een... dat was geloof ik, in 48 heb ik een, een atelier op de houtmarkt gehad... In Den Haag. Toen had ik nog zo'n zo expressionistische periode. Daarna ben ik toen tot een soort kubistische periode geraakt. Heb ik een half jaar gedaan. En, <kliek> heb zelfs Bennewitz, er hebt daar een tentoonstelling van gemaakt. Als een kunsthandelaar. Ja, ja dat, was, dat was mijn eerste. Om nog even terug te gaan, ik ben bij Bennewitz gekomen. Dat was van een hele interessante man. Die heeft mijn werk lang gevolgd. Die is doodgegaan in begin 70, geloof ik. En tot die tijd is hij altijd, altijd bij ons gekomen. Zo, hè. Mijn werk gekocht en zelfs verkocht. Maar ik kwam bij Bennewis toen ik mijn eerste schilderij opmaakte. Dat was in, uh, dus in 1939. Dus net voor de oorlog eigenlijk. En dat is die gelijk gaan kopen. Die man die heeft uh, gedurende de oorlogsnaad andere schilderijen... Uh, expressionistisch... Uh, beïnvloed door Van Gogh en Permeke eigenlijk... die kocht hij vrijwel allemaal. In het begin kocht hij die, die op een risico... maar naderhand, er was niks anders meer te koop dan schilderijen. Dus die schilderijen die hij voor mij vrij goedkoop had gekocht... die verkocht hij duur. Dat vond ik niet zo erg, had hij risico genomen. En u kon daarvan leven? Ja, ja, daar bestond ik zo van. Want ik had, daarvoor zat ik in de reclame... En dan had ik ook een tientje in de week of vijf gulden, dat had ik van die schilderijen ook zo. Dus, uh... In vestigt Bram zich definitief in Parijs, in de Rue tuy Een voormalige leerlooiersfabriek waar ook cobra-schilders als appel en Corneille hun atelier hadden. Het waren eigenlijk eh, zolders. En die waren daarvoor gebruikt als eh, de huiden te drogen. Grote zolders die we zelf allemaal hebben afgeschot. Zo. En had u ook contact met ze? Nou, De eerste jaren wel, maar na, na 55 heb ik helemaal geen contact meer met die mensen gehad. Zo. Nee, want, uh, ik wil dat? daar niet uh, eigenlijk in details over spreken. Want uh, de Kamer op een tijdje. Maar uh, nee, ik, wat, uh, nee, ik ben er toen mee gestopt met die mensen. Uh, groeien die uit elkaar? Of... Nee, ik ben er ineens mee gestopt. Ik uit elkaar groeien, dat, dat ken ik niet. Ik, uh, voor mij is iemand, die gaat mee om. Ik, ik heb niet zoveel vrienden. Dat heb ik nooit gehad, eigenlijk. Ik heb altijd mezelf zo uh, gescharreld. Dus... Uh, ja, dat doe ik nog eigenlijk. Ik zal u zeggen, ik zit hier... Eh, nou, vier jaar in het huis, dat heb ik hier nog nooit een schilder gezien. Als Reveel is hier één keer geweest. Eh, Roosje Reveel, die is ook wel bekend in Holland, hè? De Belgische kunst. Ja. Ja. Ja, die is hier één keer geweest. En verder zie ik eh, nooit schilders, eigenlijk. En zo was het in Parijs ook. Ik was ook daar eigenlijk geïsoleerd, want dat kwam er nog bij... Eh, dat huis dat is, uh, dat was een lokaal commercieel en dat was verboden om daar te slapen eigenlijk. Ik heb daar altijd geslapen, ook die anderen wel in het begin. Hè? Maar toen in het jaar, uh, geloof ik 6, 655, dat hij uh, de deur afsloot... en dat ik daar eigenlijk, net als in de oorlogstijd, iedere avond ingesloten zat. Een paar jaar heb ik daar iedere avond. Als ik wegging, dan moest ik ook buiten blijven s'nachts... En dan deed ik dat zo, dat ik ook net als in de oorlogstijd... de gordijnen dicht deed, dat die, de eigenaar dat niet zag, dat ik daar was. Dus ik zat gewoon... Maar dat, ook dat... Er kon me niet veel schelen, moet ik zeggen. Ik werkte gewoon door. Maar het was wel een dynamische tijd in Parijs toen u daar woonde, hè? Ja, het was een reuze activiteit in Parijs. dat, dat, afijn, dat dacht je ook natuurlijk, hè. In de zin van... Eh, ja, je had die, die verschillende salons. Ik weet ik, ik deed mee in de Réalité Nouvelle altijd. In de Salon de mij dat mij heb ik nooit meegemaakt. Daar heb ik nooit aan meegedaan, ik zou zeggen. Maar als die salons er waren, dan was het een reuze beweging. Dan gingen al die schilders daar naartoe En dat, dat, dat was leuk. En de galerijen, die waren actief. En dat, het, voor Parijs was het ook een goede tijd. Want het was eigenlijk de, de glorietijd van Parijs ook. Dat, ik bedoel, wat Parijs, toen gold nog wat uit Parijs kwam, dat was het eigenlijk, hè. Daarna zijn de Amerikanen begonnen, zo ook al in de jaren 50. En toen was het joeierlijk dat het ging gelden. Maar dat is niet te min, in die tijd was het echt bewegelijk in Parijs. Er werd veel verkocht in de galerijen. Mijn werk werd moeilijk verkocht, dat moet ik graag tussendoor zeggen. Hoe kwam dat? Ja, ik heb het met een stuk of vier, vijf galerijen geprobeerd. En die, die, de gewoonte was van de de handelaars in Parijs, dat ze hier weg kochten. Dus ik had een paar keer een contract en dan kochten ze ook wel een, een deel van mijn werk. Maar als dat dan geen verkoop opleverde, dan stopte dat toch wel weer zo. Maar in het geheel zijn er misschien twee of drie schilderijen verkocht in die tien jaar. In het in Franse galerij dan, dus dat was helemaal niks. Eén van de schilders die Bram Bogaard in Parijs ontmoette, was Jan Kramer. In mijn herinnering kwam ik terecht in Parijs, na veel omzwervingen, zo in 1958... Ik was in Algerije geweest, ik was in uh, Zuid-Frankrijk geweest. Ik, was, ik wist me te herinneren uit een blad, dat heette De Wereldkroniek. Een reportage over een aantal Nederlandse kunstenaars die in Parijs in een oude, oude Huide-opslagplaats woonden. Ik ben op zoek gegaan naar die Huide-opslagplaats en kwam dus wat terug in die Ruizontui. Daar leerde ik kennen Lottie van der Gaag. Lottie van der Gaag introduceerde mij bij Bram Bogart. Um, u was toch een broekie bij hun vergeleken? Ik was 18 jaar, ja. Ja, Ik was er al vroeg, vroeg bij, zoals het heet. Want ik was vanaf mijn 16 al uh, onderweg. Ja. Wat voor indruk maakte Bram Bogart op u? Een uh, hele harde werker. Echt hoor, die was, Bram was de hele dag van ochtends, goed en avonds laat aan het werk. Was geen minuut rustig. Alleen met ene stijd. Dan was hij eventjes rustig. En Bram was een enorm begeestende man. Absoluut de meest begeestende man die mensen die ik ken... Altijd met zijn werk bezig, de dag en nacht met zijn werk bezig, en ook zelf met het eten was je nog aan het werk, zeg maar. He, die was ook uh, niet, er was echt iemand van niet opstaan, niet willen poetsen. He. Dus vroeg opstaan, hard werken, licht gebruiken. Er was uh, volgens mij niet meer licht in dat uh, in dat uh, Hij geen sliep er ook. Hè? Ja, een sliep er ook, boven. Hij had het helemaal verbouwd atelier na zijn wonen Doortje Tuiman, ook een onbekend uh, talent. He, een goede schilderes. Maar Bram was echt een, een, een gigant in het, voor mij dus in, in, in de schilderkunst. Had hij contact met uh, andere schilders daar in, uh, in de Russantuin? Ja, maar niet. Het was, geen iemand, het was niet iemand die gezellig ging zitten uh, klessen bezig. Want er was echt. Hij was aan het werk altijd. Ja. He, en, uh, en ik heb hem meteen geholpen, geassisteerd in allerlei uh, werkzaamheden. Maar dan was ook niet stilzitten, dat was meteen aanpakken. Niet uh, echt. Uh, He, aan de slag. Wat ik, wat ik persoonlijk ook weg van hou. ik wil ook zo. Ook een doener. Ja, ik wil ook niet van zitten in, uh, met, met, met de, met de theepot. Ik, ik denk dat Bram, als je dat, ik ben geen psycholoog, maar als je Bram zou moeten ontleden. dan is voor hem zeg maar. Uh, het leven bestaat uit 98% uh, arbeid. He, zijn kunst. En uh, de, de overige 2% misschien uh, ja, van het leven genieten. Aanhalingstekens. Maar je kan ook verschil met hem lachen. He, dat, en nog veel humor. He, en, en we gingen wel eens door Parijs truinen. He, altijd op weg naar een galerie of op weg naar een uh, expediteur of wat dan ook. Ik ken Bram als echte uh, armoede. He, iedereen had armoede, naar iedereen. Apple was bijvoorbeeld een uh, wel rijk. Toen al? Ja, ravissant rijk vergeleken bij de rest van uh, de rusland bewoners Hoe kwam dat? Nou, Apple heeft altijd uh, precies geweten hoe hij zijn zender moest halen, waar hij zijn zender moest halen. Speelde er vaak de arme kunstenaar, maar hij is altijd uh, in onze ogen helemaal rijk geweest. Ik bedoel, eh, voor, voor mij had appel nog niet één dag honger geleden in zijn leven. He, dat, uh, die was echt, echt rijk vergeleken bij. En als wij aan het praten over armoede, dan praat je echt over armoede. Ik, ik ging bijvoorbeeld altijd om zes uur naar de Riemhoeftar, vlak in de buurt. Daar haalde ik dus, zocht ik dus uit het afval de goede koolbladeren. Ik kocht voor een paar centimeter bouillon bij de slager. He, maakte dus een heerlijke uh, avondmaaltijd. He, maar echt voor, voor dubbeltjes. Ja. Kijk, Bram is geen, is geen zakenman. Um, Bram is iemand die uh, nogmaals voor zijn werk leeft en op zakelijk gebied ja, misschien niet zo uh, bij de hand is als de andere Nederlandse keuzenaars. En hij moest altijd rondkomen van, uh, van uh, zeer weinig geld. Hij was absoluut, uh, hoe noem je dat, uh, mee, uh, als hij geld verdiende, dat mocht niet meer meegenieten. Tegenstelling tot andere, uh, bedoelde Nederlandse keuzenaars. <laughs> hij was echt, geld moest weer op, begrijp je wel. En nee, eerst wat hij deed, dat heb ik ook van hem geleerd, dat is ook mijn mentaliteit. Eerst verf, linnen kopen, en dan pas gaan eten. Dat was absoluut zijn, zijn motto ook in het leven. Ik bedoel, ik heb Bram altijd, ik heb altijd gevonden dat Bram de meest Nederlandse miskende kunstenaar is. Ik bedoel, Holland, hij is beroemd in de hele wereld. In Amerika worden, dat weet ik, in New York vorig jaar terwijl de markt zo genaamd instort is. Is voor hem als een komeet uh, de markt omhoog gegaan. Hè? Nu is het dus de, de treunis of de tragiek van uh, de echte bezeten kunstenaar. Nou, dat je op, op latere leeftijd, dat je dan oplossing erkend wordt, aanalasting erkent en dan zeg maar uh, heel veel geld kan gaan verdienen. Maar ja, had je dat maar vroeger gehad, dan had je veel, mooier, veel meer dingen kunnen gaan maken. Hè? Want het was altijd toch uh, de kopzorg nummer één: geld verdienen. U heeft een artikel uh, geschreven voor het blad Esquire. En uh, daarin schrijft u dat uh, Bogart in uw ogen zelfs de grondlegger is van uh, de nieuwe schilderkunst. Wat verstaat u daar nou precies onder? Nou, dat moet je, zo, moet je zo zien. Ik heb toen, dan moet ik even teruggaan in de tijd. In de jaren 50, ik ben geen kunsthistoricus, maar ik, ik weet een beetje ervan af. In de jaren 50 was alles een beetje, was één grote groep. Hè? Of abstract, of, of figuratief. Ja? Er was weinig tussenin.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 die periode deed. Tapies, Spanje, de Spaanse materie schilders, noem maar op. He, had je nog een paar in Nederland uh, later. Dat waren estheten. Bram is echt een schilder met zijn geest. He, Bram schilderde met zijn kloten. Uh, zo zo dat is een uh, schilder echt in hart en nieren. Zeg maar, en ik geloof zeker dus dat hij absoluut door zijn schilderijen... hij is een profeet in feite. En profeten worden in eigen land altijd miskend. He, want niemand kent hem zogenaamd, maar toch heeft iedereen... Ik ken de schilderij zijn hoofd, ja? Zelf, ik ken iedereen, maar niemand weet van Bram Boog zijn bestaan af, ja? En ik geloof er zeker dat, dat hij dus door zijn kunst... werk heeft geregeld, ja. ja, absoluut. Ja, en ik geloof dat wat dus Bram dus steekt... dat wil ik bij zeggen, dat denk ik tenminste... Ja, Holland, hè, dat is nog steeds... Kijk, hij komt uit Holland, hij komt uit Delft. Hè? Ik heb hem nog meegemaakt in Den Haag. Ik heb, ik heb het nog meegemaakt op strooptochten... dat ik is uh, een zand verhaal dat ik dus nog voor het eden moest zorgen voor de element... He, dat, we, dat we naar een uh, te huis gingen waar ik dus uh, zat. En dat ik daar uh, de hele keuken legroofde, met behulp van de koks. He, dat wij dus echt met fietsen vol, met taschen, tassen vol eten, voedsel, uh, richting uh, atelier gingen weer. En ik heb zeg maar dus uh, echt... Uh, ik weet dus dat Bram in feite in Holland geëerd wil worden. He, hij heeft een toetsen af en toe hier. Maar ja, dat is toch steeds dat is een soort rem op, dit, op het werk van Bram. Het is curieus, hè, want uh, Nederland is toch het uh, land bij uitstek van schilders. Ja, absoluut. Dat de goede schilders is wegtrekken, is natuurlijk wel gek. Ja, maar goede schilders komen wel weer terug. Ik bedoel, uh, dat is een. Uh, kijk, het is een hard verhouding met het land wat ik ook heb. Ik woon ook niet in Holland. Al, al, al, al, er zijn ja niet. Ik, bedoel, maar ik kom toch graag terug hier. Ik vind het een fantastisch mooi land. Hè, zoals nu in deze periode. De luchten is, die zijn, uh, die zijn onantastbaar mooi. Maar goed, is een, uh, je hebt ook nog te maken met uh, de maatschappij. En nogmaals, de maatschappij is niet, nog niet toe aan kunst. He, de kunst hier is nog steeds, uh, nog steeds in handen van oorvormen en van, uh, en van uh, ja, vreubel, vreubelaars, he, vreubelkunst. En, veel, en goed kunnen praten is belangrijk hier. Veel, veel theorieën kunnen ophangen, veel talenten, veel verhalen, verhalen vertellen. He, de, de, de planen schoon liggen voor de museumdirecteuren, he, dan kom je wel uh, hier aan de bak. He, en zoals Bram, Bram is dat zo geweest, ik ook niet. Ik bedoel, wat dat betreft is, is, is, zijn we een dus, dus die, ja, die, En Marie Stoer zal het uitmaken. In 1960 verhuis Bram Boogheid van Parijs naar Brussel... waar het kunstklimaat voor hem veel gunstiger is... Zijn werk ondergaat een belangrijke verandering in vlakopbouw, techniek en kleur. De aardkleuren uit de Parijse tijd maken plaats voor primaire kleuren... als blauw, geel en rood. Het verfmateriaal wordt zwaarder. De dikte van de verflagen varieert van 5 tot 15 centimeter. Ik vroeg Bram Boogaert, die inmiddels al ruim 30 jaar in België woont... of hij nooit heeft overwogen terug te gaan naar Nederland. Nee door een toeval kwam ik dan eigenlijk in Brussel terecht. Enfin, toeval. Ik, ik moet zeggen, Brussel vond ik altijd wel een gezellige stad. En, uh, Nee, ik heb er nooit over gedacht. En het feit dat je ook in Nederland moeilijk een atelier vond ook, hè? Dus, uh, Het contact was ook heel moeilijk toen, vooral in die tijd in Nederland. Zo, dat was, uh, het, het was een geweldige... cobra-invasie in Nederland, zo, ook in die tijd... Ik geloof dat het nu een beetje aan naar hem is. Maar in die tijd was het onmogelijk. Hè? Dat, uh... Maar vond u niet wrang dat u geen erkenning had in Nederland? Nou, wrang is dat altijd. Want ik zal u zeggen, ik heb in, in Rome heb ik toen Willem de Koning ontmoet. Dat was in... Uh, in 61 of... Ja, ik denk dat het 61 was. Het kan ook 60 of 62 zijn geweest, maar het was in die tijd. En het eerste waar hij over begon dat hij in Nederland niet door Samberg was geaccepteerd. Dat was het eerste waar hij mee begon, die man. Hij zag, hij zag mij als Hollander gelijk en ik wist al dat ik daar was. En hij was daar met de Italianen, maar dat, dat zat die man zo dwars. Terwijl hij toen in die tijd toch... Uh, had het absoluut niet nodig, maar het feit zat hem dwars, die man. En u ook? Nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat heeft me altijd wel dwars gezeten... in een zin van... Uh, ja, dat je dat, eh... ik bedoel, als je niet geaccepteerd wordt net nou, is in Parijs dan ervaar je dat zo. Dan mag je zeggen, wat een stelletje suffers, die, die handelaars daar, die de werk niet snappen. Alhoewel, ik heb het toch ondergevonden. En desondanks, moet ik zeggen, ik heb ze toch kunnen verkopen nog aan verschillende handelaars. Dus ik heb daar toch, eh, ik mag daar niet mopperen, ik heb daar toch nog een bestand kunnen vinden. Zoals was het dan eh, net dan, zo laten we zeggen. Maar in Holland kon ik absoluut niks... Eh... Maar toen u in 1984 uh, een grote overzichts- en toonstelling kreeg... de eerste, hè, in het uh, Boymans uh, ja, van Beuningen in ja. Rotterdam... betekende dat een soort eerherstel voor u? Ja, ze zeiden toen, dat is uh, de ontdekking zo. En, uh, ja, dat is de doorbraak. U bent niet iemand die, uh, bij wie het hart op de tong ligt, hè? Het hart op de tong ligt, dat is een oud uh, Nederlands spreekwoord... Wat wilde het zeggen eigenlijk? Nou, die makkelijk uh, over zichzelf uh, wil praten. Of juist niet makkelijk over zichzelf praat. Nou, dat weet ik niet zo. Op de regel praat ik niet zoveel, moet ik zeggen. Maar als ze me nou de vragen stellen, dan, uh, dan kom ik toch wel los. Maar echt over uzelf, wat u denkt? En, uh, nee. Over uw gevoelens uh, praten. Nee, daar praat ik nooit zozeer over. Nee, nee. Nooit? Nee, nee. Nou, nee, niet bepaald. Nee. En vroeger, toen ik jonger was, had ik helemaal, uh, moest ik daar niks van hebben. Ik bedoel, als ik de hele week had gewerkt, van, van s morgens tot s'avonds... dan ging ik het weekendje op stap. En dan dan, dan wil ik absoluut daar niet mee geconfronteerd worden. Zo. Maar dat is in de loop der jaren wel wat veranderd. U doet het nu makkelijker. Praten over uzelf. Praten, ja. Ja, ja. ja waarschijnlijk wel, ja. Ik vind het praten. Ik was laatst op een, op een vernissage. Toen zei ze ook, Bram, zeg eens wat zo. Ik zei, nou, ik, ik praat als ik een reden heb. Ja. Daarom ben ik altijd gesteld op mijn werk zo. Hè. Je hebt mensen die ontspannen zich door, door te praten. Ik, euh, nou, ik moet zeggen... Euh, het Nederlandse woord, oude hoeren, daar heb ik een reuze pest aan. Hè, want je hebt mensen die, die, die, die ratelen door urenlang over hetzelfde. Nou, daar kan ik echt niet naar luisteren. Zo, dus, maar je hebt anderen die vinden dat reuze ontspannend, ja. Ik niet. U schildert het liever? Nou, het, ik schilder liever als, als, als, als ik uh, iets te, te, te, te repareren... Of, uh, uh, dan voel ik mijn tijd niet verloren, maar uh, naar zoiets wel. U wil iets met uw handen doen? Ja, eigenlijk wel. Of in mijn hoofd, zo. Dat gaat het niet om. Maar als ik uh, voel dat ik mijn tijd verlies, dan, uh, dan vind ik dat erg, ja. Dat heb ik altijd gehad. Zo, dus. Mijn vader die, die werkte ook altijd. Hè, maar die had een heel kalm ritme. Hij had een heel kalm ritme. Zo. Niet, uh, een gejaagd ritme. Zo. Mijn moeder die, die deed iets heel vlug. En dan ging ze zitten bijvoorbeeld. die had een driftig ritme. Maar daarnaast ging ze dan ineens met diezelfde gang... Ging ze weer in een stoel zitten bijvoorbeeld, voor een uur of wat. Maar ik blijf me meer doortraineren. Ik heb, ik heb reuze moeite om de avonds om een uur. Of ik... ik ik probeer dan altijd te stoppen, zo rond een uur of tien. Zo. Het wordt wel eens half elf, wel eens elf uur. Het wordt ook wel eens twee uur s'nachts. maar dat bijvoorbeeld niet. Dus rond half elf, zo stop ik. Hè. Maar daar heb ik altijd moeite mee. Zo. Ik blijf liefst doortraineren zo. Ga ik nog eens kijken, ga ik nog eens dit Dus ik moet mijn geweld aan doen om te stoppen. Zo. Maar traineren betekent ook tijd rekken, hè? Ja, dat, is, dat betekent, Maar het is ook soms dat ik zo voor een schilderij... en ik ook zo... Rekkend uh, daarnaar kijken. Ik heb een schilderij of een doek geprepareerd. Zo. En dan staat er soms een, uh, wel een, een paar maanden. Dan, dan kijk ik steeds en dan blijf ik toch uitstellen om er aan te beginnen. Zo, dat heb ik ook wel. Dan ben ik, met, ondertussen ben ik met andere schilderijen bezig of met andere dingen bezig. Dat wel. Ik werk altijd door. Maar toch stel ik zoiets uit wel eens. Zo. Traineren dan, zo gezegd. Het begin beginnen van een schilderij daar is altijd ook iets van... Uh, ja, van een, een, een doorzetten en moment zo. Dat je dat je toch ergens weer tegenop ziet ook. Zoals een schrijver een Blanco Vel. Ja, ja, ja, ik heb me voorstellen, zo iemand die aan een boek begint bijvoorbeeld. Die, ik heb er wel eens van die Klaus ook gehoord... dat hij dat dan eigenlijk dat tegenop zou handen te brengen. Nou, kan ik kan heb me heel veel voorstellen. Zo, dat je, omdat je dan helemaal eigenlijk over een heel uitgerekte periode... Zo iets moet doen. Een schilderij is bijna een reuze overleg ook. Ik bedoel, alles moet beheerst zijn eigenlijk. Het raken van zo'n toets, dat moet er wel in zitten, maar de hele toets moet beheerst zijn. Wat ik zo even vertelde in zijn beweging, dat die eigenlijk overal verschillend is. Dat is een schilder is voor mij toch ook een kwestie van het verstand. Ook wel. Het overleg eigenlijk.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 Heeft u wel eens tegenslagen gekend in uw leven op het gebied van uw werk? Tegenslagen, ja. Ik heb wel eens een paar periodes gehad dat ik er niet uitkwam. Zo, hè. Ik heb dat gehad, eh, ik weet het nog goed te herinneren, zo in 1951. Toen was ik met die tekenschilderijen bezig. En toen ging ik dat zo kritisch zien dat ik op een, op een leeg vlak uitkwam, eigenlijk. En... Wat ik toen ook eens was met Mondrian, die heeft dat eerst verteld... dat schilderijen zullen verdwijnen. En de architectuur zal zo'n schoonheid bereiken... dat je geen schilderij meer nodig hebt. Dus ik was het er wel mee eens, maar achteraf toch weer helemaal niet. Want u ziet sinds die tijd... Ik bedoel, ik praat nu over 1951 en we zitten nu in 1993. En in die tijd heeft mijn werk zich ontwikkeld. Maar dat wil niet zeggen, ik heb ook nog zo'n periode gehad in... Uh, <clears> toen zat dus ik in Hoa... Dat was uh, einde 70 zoiets. Dat ik ook ja, te veel op mijn schilderij doorwerkte... en dat het uh, ja, toch een, een vrij droge kant aan begon te nemen. Zo. Maar door het terugzien van mijn werk van de jaren 62-63 ben ik daar overheen gekomen, in een betere gang eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat die periode die ik daarvoor had meegemaakt... maar als een, als een hulp, als een <tus> ontwikkeling naar weg kwam. Zo. Ik, heb, uh, ik heb eens gelezen dat u dat uw atelier een keer in brand is gevlogen. Is dat hier gebeurd? Nee, dat is in Brussel gebeurd. Dat is een jaar of uh, vijf geleden gebeurd zo. Ja, dat was wel een uh, enorme klap op dat moment eigenlijk. Hè? Want uh, ik bedoel, als je dan je werk naast zo'n vlam ziet staan... en je denkt, uh, de boel gaat er aan. Dat is op zo'n moment, en dan word je daar hartstikke gek van eigenlijk. Hè? Maar het is niet te min. De, de brand is gekomen. Hè? Dat is geblust, dat is niet te min. Uh, we zaten in een geweldige troep, want alles was zwart. En, uh, ik heb niet veel werk verloren, maar ik, ik heb wel uh, anderhalf jaar heb ik verloren... met het schoonmaken van de restaureren en alles zo. Hè. Dat, uh... Maar als je dat een tegenslag... ja, ik vond het wel een reuze tijdsverliefd... maar ik ben toch de andere dag en ik direct met een paar laarzen... ben ik in dat dag gegaan, want het water stond uh, 30, 40 centimeter hoog. Dat was ontstaan in de verfpoeiers, ik had daar... Tientallen zakken van, van 30, 40 kilo staan in, in pigmenten... Zo, die, die in de brand zijn gegaan. Door een heel toeval, door het lasten van, van, een, uh, van een lift... die moest gemaakt worden. En ik ben de andere ochtend weer aan het werk gegaan... door, het, enfin, door die boel op te gaan knappen. Zo. En ik heb daar al gewerkt met een... Uh, kwam toen een groep uh, van een schoonmaakbedrijf... Zo, die, een stuk of tien van de Italianen. En we waren dag in huid bezig om uh, schoon te maken eigenlijk. Hè. Maar ik zeg, het heeft me anderhalf jaar gekost. En, uh, ja, dat vond ik toch wel een tegenslag. Maar, ja, je kunt er niet bij stil blijven staan, dat doe ik ook niet. Hè. Ik heb me heel zelden gehad dat ik zo. Uh, dat ik zo. erbij daar, ging zitten eigenlijk. Dat heb ik vrijwel niet gehad in mijn leven. Zo. Kunt u dat, rustig zitten? Nee, dat doe ik nooit. Nee, doe ik nooit nou. dus als ik ga zitten, <lacht> dan werk ik actiever met mijn hoofd. En, uh, nee, ik, ik werk liever door zo. Want ik hoop toch nog... Eh, ja, het werk is zwaar natuurlijk. Hè. Maar fijn, ik hoop zo lang mogelijk eh, nog door te werken zo. Mijn vader die was nog eh, 83 en toen waren we nog, was er een, werd er een film gemaakt... en toen waren we die schilderij nog in het versjaal zo van, van 100 kilo, bij wijze van spreken. Dus dat is dan eh, nog een, een jaar of tien, twaalf voor mij. En als ik er 20 kan doen, is het ook goed. Mijn moeder zijn er 90 geworden, dus... Eh, Voilà. Maar, maar daar zit ik niet overheen, maar ik probeer het wel zo lang mogelijk uit te rekken. Zo. Om, vooral omdat mijn werk ook nog steeds ev evolueert. Hè. Zou ik op een dood punt zijn, dan zou ik zeggen, voilà, ik stop. Fijn, dat, dat zeggen ook weinig schilders, hè. de meesten blijven door kwakkelen, zo, dat is natuurlijk niet goed. Maar zolang als je een schilderij dat je voelt en dat je ook eh, via het horen van... Eh, in dit geval eh, luister ik dan naar vrienden of wat dan ook... die zeggen, nou, je werk dat evolueert nog steeds... En dat vind ik zelf ook. Dus dan denk ik nou vooruit, nou, we gaan door. Ik probeer altijd wel in goede conditie te blijven. Ook al voor mijn werk. Want dat heb ik nodig natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik kien alles uit zoals mijn leven. Zo, dat ik toch in een goede vorm blijf. Hoe doet u dat? Nou, toch zoveel op letten dat je wat je eet... en dat je niet roopt en niet drinkt eigenlijk. En, dat zijn toch wel dingen die, uh, af die er zo bij komen. Maar aan de andere kant verzaak ik dat soms door eigenlijk te veel door te, te draven ook door te werken dan zullen we dat dan maar noemen zo ja ik zeg misschien heb ik een uh... ja een short tijd komt dat wil zeg ik wil eigenlijk altijd iedere minuut uh, productief maken zo dat komt erbij ik bedoel mijn vader waar ik het zo even had die die kwam met mijn die die timber, dan bleef hij een week dat timmerde we achter elkaar door en dan nam hij zijn, zijn trein om drie uur. Maar ik weet zeker, om vier uur zat hij weer op zijn tuinen. Want toen nog was hij met tuinen bezig. dan werkte hij ook altijd door. Dus we hebben het eigenlijk ook altijd gedaan. Dus dan zeggen ze wel eens vragen met ons over inspiratie. Ja, ik, een, ik heb een interview gehad voor de, de Luxemburgse televisie van mevrouw uh, Torren. En die vroeg me of ik dan in juni beter of schilderijen maakte... als in, in de winter maar echt, dat maakt geen verschil op mij. Zo. Ik werk altijd gewoon door en ik zie iedere schilderij naast een andere schilderij. En, uh... Nee, het is gewoon... Uh... Ik begin morgens en zo Ja, ik denk toch, als ik een heel ander beroep... Maar dat, je bent geboren met je, eh, met je, met je, met je weg zo, die je moet bewandelen. Maar ik denk, als ik een ander beroep had... dat ik toch net zo hard zou werken als in, in schilderen. Zo. Dat geloof ik wel. U hoorde Bram Boogaard in een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in 1993. Samenstelling en presentatie Petra van Hulsen. Techniek Wopke Tabak en Theo Prinsen. Bram Boogaard werd geboren in juli 1921. Hij overleed begin deze maand. Dat was op 2 mei op 90-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via Nachtvluchten. Apenstaartje omroepmax.nl Of u schrijft naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets nalezen of opnieuw beluisteren? Dan kunt u gaan naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. En u kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in het eh, gastenboek. Houd er dan wel even rekening mee dat dat ook gelezen wordt... natuurlijk door andere luisteraars en sitebezoekers. Op diezelfde site, nachtvluchten.fm... staat ook nog de prijsvraag van Bronia Davidson. Zij was vorige week te gast bij mijn collega Frank van Dijl. En u kunt wanneer u meedoet kans maken op haar boek... Vlucht naar het Oosten. Het tragische lot van veel Joden in Nederland tijdens de oorlog... hield in onderduik en of deportatie. Dit boek vertelt een ander in ons land veel onbekender verhaal. Maak kans dus op één van de drie exemplaren van het boek Vlucht naar het Oosten. Ter beschikking gesteld door eh, Nijg en Van Ditmar, moet ik zeggen. En u moet hiervoor de volgende vraag beantwoorden... Tijdens de Vlucht naar het Oosten boekpresentatie op 26 april jongstleden... werd Bronja Davidson geïnterviewd. Wat was haar band met deze bijzondere man? Dus tijdens de Vlucht naar het Oosten boekpresentatie op 26 april jongstleden... werd Bronja Davidson geïnterviewd. Wat was haar band met deze bijzondere man? Goed, ga daarvoor dus naar onze site nachtvluchten.fm... Of uh, kijk even op teletekstpagina 331. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Theodor Holman over zijn held. Of ik moet eigenlijk zeggen één van zijn helden. Vannacht is dat Bob Dylan. Graag tot zo.